Ook wat zon. Vanuit het westen raakt het bewolkt en volgt de regen. Vanmiddag trekt de zuidwestenwind fors aan. Dit was het. De zonbakker van de ANWB. Er staan lange files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Bunschoten 8 kilometer en richting Amsterdam bij Bundschoten 7 kilometer. A4, Den Haag Amsterdam voor knopen Prins-Klausplein 5 kilometer. A8 Saandam Amsterdam bij Knoop het Koenplein 5. A9 Alkmaar Amstelveen bij Knoop het Raasdorp 7 kilometer. A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Voorburg 14 kilometer. A13 Rotterdam richting Den Haag bij Delft Noord 7 kilometer. En richting Rotterdam bij Delft Zuid 5 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht.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 de dijk. Nou, ik weet niet hoeveel mensen een bloedend hart hebben op het ogenblik. Misschien wel omdat het slecht weer is. Yvonne, heb jij wel eens een bloedend hart? Ja, die heb ik gehad, gelukkig. Maar dat is weer hersteld. Oh, gelukkig. Nou, naast mij uh, zit Yvonne Roosendaal. <laughs> En Richard Buitenhek, mijn mede-presentator Ja, hallo, nou, leuk dat je hier wil zijn en, uh, Betty van der Voorst, die had ineens een hoge groep, een heftige griep Betty, uh, heel veel sterkte, ik weet dat je luistert, dus heel veel sterkte En ik hoop dat je snel weer uh, beter wordt En gelukkig uh, ja, kon, jij, kon jij invallen Oh, allrounder dus Dat is uh, mooi, ja uh, we, hebben nog even, we zullen nog even het programma van het tweede uur uh, noemen en we beginnen nu met uh, Astrid van der Veld. Ze heeft een autorijschool. En ze komt uh, vertellen over Too to drive. En dat is een, uh, ja, een proef van de overheid om uh, kinderen van ja kinderen, mag ik dat zo zeggen, pubers, van 16,5 16 jaar de mogelijkheid geven om vaste rijlessen uh, te nemen. En dan uh, hebben we straks om um, vijf en half twaalf René nee, Eagle van de Hospic Haarlem en Heemsteden. En uh, ja, dat wordt dus een uh, serieus, maar volgens mij ook een heel mooi onderwerp. En we eindigen straks met Fred Kroonsberg en Klaasje Armbroest En zij zijn uh, vrijwilligers van de ANBO. Nou, um, Astrid, wil je zelf eerst even voorstellen voordat we helemaal de, de, de inhoud ingaan? Maar wie ben je en uh, wat doe je? Ik ben Astrid van der Veld en ik heb samen met mijn man al 21 jaar een autorijschool hier in Zandvoort. Mm -hmm. En heb, kun je nog iets meer vertellen over jezelf? Of, uh... ja, <laughs> nou ja, getrouwd, maar dat blijkt wel. Ja, hè. Ja. <laughs> Twee uh, volwassen zoons, mm -hmm. dus, uh, weer alle tijd voor de, de rijles om het maar zo te zeggen. Mm -hmm. En daarnaast heb ik nog een klein uh, nou, bijbaantje slash uh, afwijking. Gemeente Belangen-Zandvoort. <laughs> ik zit hier ook tevens in de politiek. Ik denk al, die de ja. naam komt zo bekend voor. Die naam voor, komt inderdaad. zo bekend voor. En wat, uh, wat doe je daar bij de gemeente Belangen-Zandvoort? Wat ik daar doe? Ja? Ik ben ja? raadslid. Je bent raadslid? Ja. Ja. Want jullie hebben één zetel? Wij hebben twee zetels. Twee zetels. En jij bent één van de twee? Ik euh... ben één van de twee. Nou, heel kort, hoe gaat het met gemeente Belangen-Zandvoort? Ja, ik dacht dat ik hiervoor iets anders Ja, kwam. dat dacht ik ook. Maar ja, het lijkt ja. een dus het lijkt het ja, radio. Nee, ja, dat had ik eigenlijk wel kunnen verwachten. <laughs> nee, het gaat goed met gemeentebelangen, want voor ja. ja. Ja, wij zijn uh, alert en uh, ja, we houden de vinger aan de pols. En ja. ook bij onszelf. Daar zijn we ook gewoon uh, eerlijk in. Dus, uh, ik geloof dat het wel goed gaat. En uh, hoe, wat hebben jullie gemerkt van de dat, uh, dat er een nieuwe wethouder is gekomen? Nou ja, nog weinig. Maar het is ook nog maar zo kort. Mm -hmm. Kijk, het is in ieder geval een heel andere insteek die Belinda heeft. En uh, ik ben daar heel blij mee. Mm -hmm. En ik steek het oh, ook niet mooi. onder stoelen of banken. Maar uh, ja, en ik waren nou niet echt vriendjes. Nee, nee. Oké. Okay. <gif> Politieke vriendjes, hè? laat ik ja. het voorop stellen. Want ja. daarbuiten kunnen we prima met elkaar ja. door een deur. Dat is mooi hè. Bijna ja, maar in de politiek. Ja, dan, uh, en dan daarna dan, dan uh, gezellig te keuvelen. Ja, maar dat moet ook kunnen hoor. En Belinda die staat voor meer transparantie. Want ze heeft een paar twee weken geleden bij ons zichzelf voorgesteld. Uh, merk je daar al iets van? Nou, eigenlijk meteen al iets wat een besloten bijeenkomst zou zijn, heeft ze de openbaarheid ingegooid. Kijk. Hmm. Dus daar, uh, ja, dat, dat, dat is iets wat je moet willen. Kijk, ja. Sommige onderwerpen lenen zich daar echt niet voor. Daar moeten we ons echt bewust van zijn. He, zodra... het een voorbeeld dan? Wat leent het zich niet voor? voor nou, uh, bijvoorbeeld leent het zich niet voor op het moment dat je aanbestedingen wil gaan doen. ...dan kun je dat niet in de openbaarheid gaan bespreken. Dat, gaan dus zo, prijsopdrijvend dan ga je, ja. dat kan prijsopdrijvend ontwerken, maar dat kan natuurlijk ook ja, eh, ongewenste zaken naar voren brengen. Dus dan moet je dan ook gewoon niet willen. Dus ja. Soms moet je wel achter gesloten deuren, ja. maar zo min mogelijk dat, dat ze op ons insteek. Ja, mooi. Nou, we gaan even naar waar je hiervoor kwam. Uh, To Drive, wat is dat voor iets? To Drive is zowel een website als inderdaad een, een, een, een nieuw gelanceerd iets. waarbij jongelui van 16,5 jaar de weg op mogen. Hmm. onder begeleiding van een instructeur. Vanaf hun 17e mogen ze dan een examen doen. En als ze dat examen halen, dan moeten ze in bezit zijn van een bezoekerspas. Die moet je dus ruim van tevoren regelen. want daar kan inderdaad een week of twee overheen gaan. Die heb je nodig op het moment dat je je rijbewijs wil ophalen bij. Geme het gemeentehuis. En daarop uh, één tot vijf namen vermeld. Die mensen die moeten ook aan eisen voldoen. Ze moeten minimaal... Even denken, ik dacht minimaal 25 jaar zijn... en minimaal vijf jaar het rijbewijs hebben... En van onbesproken rijgedrag. En dat wil niet zeggen dat als je een keer een bekeuring hebt gehad. Omdat je vergeten bent geld in de meter te gooien. Maar we hebben het dan echt over verkeersdelicten. Oh, dus oh. over uh, met alcohol achter het stuur. Of meer dan 30 kilometer te hard gereden hebben. En hoe lang is dat geleden? Dat, of, of is daar geen uh, als je 20 jaar geleden heel lang heel hard gereden hebt. Uh, geldt dat dan ja, op nou steeds Of verloopt dat dat, dat, of nou dat, dat? dat durf ik je niet te zeggen. Maar dat lijkt mij niet. Nee, nee, nee het lijkt me dat een daad zo, die uh, in het... Uh, in je jonge tijd gebeurt, is dan wel een keer vergeven wordt. Dat ja. vragen we aan de wijkagent die volgende keer komt. Ah, oh, die komt ja, volgende ja, keer? Ja, nou, de een man die komt, ze kunnen meteen even vragen van zeggen. Uh, nee, ik denk de... dat het na een, een x aantal jaren wel weggestreept wordt. Maar, ja. ja. En hey, wat is hier het voordeel van? Het voordeel is de, het begeleid rijden. Daar, uh, nou, daar wordt eigenlijk al jaren over gesproken. Als je uh, net je rijbewijs hebt, dan kun je nog wat onzeker zijn op de weg. Mm -hmm. En Kun je moeite hebben met het beslissen in situaties? Het kan ook zijn dat je gewoon overmoedig wordt. En inderdaad boven je eigen kunnen gaat rijden. En dan in ja, betrokken raad bij een ongevalletje. Mm -hmm. En laten we het dan inderdaad maar eventjes op een klein ongevalletje houden. Maar ja, het kan gebeuren. En men denkt dus dat als er een oudere naast zit, dat hij inderdaad op tijd zou kunnen waarschuwen. En, en misschien ook wat meer wegwijs maken. Want ook dat merk je. Uh, wij werken bijna uitsluitend met jongelui uit Zandvoort. En die kennen de weg in Haarlem echt niet. Mm, nee. Hoe vaak ik niet de vraag krijg van waar ben ik nu. Dat ik denk ja, dat kan ook een voordeel zijn. Wat meer wegwijs maken. En mm. um, de... The het verschil is dus dat ze nu in plaats van 18, 17 zijn dat ze een rijbewijs hebben maar dat er dus altijd tot hun achttiende iemand naast moet zitten ja. en dan hoop je als overheid dat ze die tijd gebruiken om wat meer ervaring op te doen en wat meer wijsheid te krijgen van ja. ervaren bestuurders, zodat ze waarschijnlijk wat, laten we zeggen meer gematigd en ook meer ervaren die weg op, uh, op gaan als ja. ze dan zeg maar straks alleen... zijn misschien uh, nog meer bewust van de gevaren, kijk wij wijzen ook overal op natuurlijk, maar in zo'n leerproces. Proces, komen de dingen toch anders binnen dan dat je daadwerkelijk hè, dus echt afhankelijk bent van jezelf hè, bij ons is het natuurlijk zo uh, de leerling weet dat wij kunnen ingrijpen, ik heb daar uh, twee pedaaltjes voor ja. mm -hmm. en ik heb een arm die goed bij het stuur kan en uh, geloof mij als ik linksaf wil en de leerling wil rechtsaf dan gaan we links. Dan gaan we links. <laughs> dus nee, die mogelijkheid heb ik wel. En dat, dat is natuurlijk, zo'n begeleider heeft dat niet. Die zal gewoon veel meer van tevoren moeten waarschuwen, attenderen op situaties. Dus ja, dat zal toch iets anders zijn. Ja, als een zitten uh, zit er niet aan te komen natuurlijk, als en, je ik hoog op je handen voor je ogen. Maar... <laughs> ik hoop dat ze dan inderdaad op tijd gewaarschuwd worden door de begeleider. Mm -hmm. En ik hoop dat de begeleider zo wijs is om uh, af te blijven van de handrem, want dan zijn de gevolgen alleen maar groter. Ja, vertel eens, want ik heb ook wel eens een neiging om aan die handrem te trekken. Maar het, uh... Nou ja, dat wordt alleen achtergeremd, hè. Dus ja, ja. dan ben je een beetje overgeleverd aan de centrifugaalkrachten, zoals die heten ah, okay. dus dat En dat is, dat is dan handig. maar net uh, welke kant dan de minste weerstand heeft en die kant zul je opgaan ja. en dat is meestal toch richting stoep ja, ja, ja. ja als daar een fietser tussen zit en dan moet je even niet aan denken dus ik hoop dat alle, de begeleiders zich dat beseffen dat dat echt niet kan is dit een beetje gekopieerd van Australië Amerika en Nieuw-Zeeland niet alleen, alleen een beetje in de, uh, al nou ja, de professioneel... het is niet alleen een beetje gekopieerd, ik denk ja. dat uh, de directe kopie uit Duitsland vandaan komt toevallig is er nu een artikel verschenen in de kampioen ja. En daar staat het uh, in dat uh, in Duitsland uh, is dat dus vier jaar geleden ingevoerd. Mm. Nee, nog langer al. 2005 geloof ik zelfs. Okay, die waren de eerste in Ja, Europa. in 2005. En uh, sinds het is ingevoerd hebben ze uitgerekend dat er uh, 20% minder overtredingen worden begaan door de Jongelui. Mm. En uh, 30% minder ongevallen, ja, en dat zou natuurlijk het mooiste zijn als we dat kunnen uithalen. Ik zou is nogal wat zeggen? Ja, dat is heel veel. 30%. Dat is echt enorm. Maar waar ik zit natuurlijk... het dan, dan in? Hebben ze dat ook onderzocht? Nou, nogmaals, wat ik net al zei, ik denk dat de overheid dat idee heeft. Dat onder dat begeleid rijden, dat je dan echt eventjes die wilde haartjes misschien al kwijt bent. Ja, ja die veel wilde, wilde haartjes bewust... blijven natuurlijk hetzelfde, maar de de, de, de, de dat, dat ze dat... Mee misschien. <laughs> Ja, nou ja goed, ik, ik denk ook eerlijk gezegd dat ze men er naartoe wil om sowieso na te behalen van het rijbewijs. ...om de begeleiding een half jaar minimaal te sturen... Ja, ja. ...voordat je het zelf mag doen. Hmm. Ook dat is niet nieuw. Ik bedoel, Austra uh, jij zei net Australië... Ja. ...maar Oostenrijk kent weer een andere regeling. Uh, dat aantje wat daar achterop zit... ...dat heeft niks met Oostenrijk te maken. Je nee, zou het nee, haast nee. wel denken. Ja, ja, ja, ja. Maar dat betekent oh, ja. inderdaad dat iemand een beginnend bestuurder is... ...en die mag bijvoorbeeld de snelwegen nog niet op. Oké, okay, is een goede. Ja. Ja. Dus jij bent er helemaal voor, uh, Astrid? Um, nou, je twijfelt toch? Nou, ik, in, in zoverre twijfel ik. Kijk, uh, jongelui zijn natuurlijk steeds, steeds eerder al wijzer. Hè? Dat, dat is gebleken. Ik mm -hmm. bedoel, in, in mijn tijd was je nog gewoon uh, als puber heel anders. Tegenwoordig zijn ze veel wijzer oh, ja. en weten meer. Dus ik denk dat ze het op zich wel aankunnen. Maar ja, dat begeleid rijden, dat moet natuurlijk zichzelf nog bewijzen. Ja. Dus ik zeg niet dat ik tegen ben, ik zeg ook niet dat ik absoluut voor ben. Ja, dat moet toch even... Het moet zich gaan bewijzen. Ja. ja, dat moeten we dan maar zien. Ja. Dat, wanneer gaat het tegen? Kijk, en er hebben een heleboel knappe koppen hebben zich erover gebogen, dus uh, ik neem aan dat de voordelen... Ja, veel meer zijn dan de nadelen. Het is 1 november gestart, ja. maar hoe zien wij nou dat er iemand uh, nog niet zo goed kan rijden? In Australië doen ze een P'er op en uh, dat soort zaken. Uh, wij doen daar helemaal niets mee, ja, er wordt geen uh, kenteken aangebracht. Jammer, jammer. Nou, gewoon een bordje achterin. Ik denk, oh nou, dan ga ik nog een uh, beetje rustig. Ja, aan. en nee, kijk je, je gaat dan wel meteen natuurlijk iemand uh, weer misschien anders behandelen. Nou oh ja, meer voorzichtig voor jezelf, denk ik. Uh, dat zou je wel denken, de meeste ja. mensen wel. Als je zoiets maar ziet, dan maar zou ik, zeggen, ik wat meer afstand hoor. Kom eens een dagje met me meerijden om te kijken wat bestuurders doen bij een autorijschool. Oké. Okay. Bij een leswagen. Ja. Dat, dat maar jij bent de er meest... geen voorstander van, dat iedereen in één klap kan zien, Oh jee, dat is iemand die uh, zit nog niet... Nou ja, in de misschien de zou het afstand. ergens wel beter zijn. Maar aan de andere kant is het natuurlijk de bedoeling dat je in, in de auto van een ander gaat rijden, want... De wet is nog niet zover dat je nu een eigen auto mag hebben op je 17e. Mm. Zelfs verzekeringstechnisch ligt het nog een beetje lastig. Oh, okay. Dat zou misschien oh, schelen als mensen straks wel een eigen auto hebben... dat dat dan misschien wel gebeurt. Ja, dat je dus wat eerder ja. zeg maar, uh, zelfstandige weg op gaat... betekent dan wel als je daartoe overgaat en je wordt gesnapt... ben je, je rijbewijs onmiddellijk kwijt. Mm. Ja. Niets, en hey, maar... als je je laat rijden, of tenminste begeleiden... en de begeleider is onder invloed... Mm. dan ben je ook onmiddellijk je rijbewijs kwijt. Terecht. Terecht. Mm. Hey, waar kunnen mensen zich opgeven als ze 16,5 zijn en zeggen, nou dat wil ik wel? Ik wil gewoon bij, bij elke, elke rijschool? Ja, kies gewoon een rijschool waarvan je meer hebt gehoord. Kies een rijschool die je leuk lijkt. Uh, sommigen kiezen een rijschool uit op de auto die gereden wordt. Iedereen heeft daar zijn eigen motivaties voor. En iedere reisgehouder kan, als hij dat wil, er aan meedoen. Mm. Oké. Okay. Nou, Astrid, heel erg bedankt dat je hier, uh, dit wilde vertellen. Ik wens je heel veel succes. Er dus is alleen je... één ding ja? wat ik nog even kwijt wil. Ik vind het zo zielig voor een bepaalde groep, want die vallen dus buiten de boot. Dat zijn dus de jonge lui die al 17 waren voor 1 november. Mm, ja. die, die moeten, moeten dus tot wachten, wachten tot hun 18e. Ja. Nou, ze mogen ja. wel beginnen met lessen. Oh, nou, dat wel. Maar ze, mo ze mogen dus pas examen doen op ja, hun 18e. Ja, ja. Ja. Dus he? dat, uh, ja, de jonge lui die dus uh, voor uh, 1 november 94 geboren zijn. Die hebben pech. Verkeerd bouwen, je je maar zo yeah. maar Verkeerd bouwen. je. Fascale protest indienen ja. bij. Nee, nee maar is. goed. Dat <gif> nee, hebben nee, ze weer <trokken> gedaan om, om zeg maar ergens. Je moet ergens ja, strekken. Ja. Ja. Nou, heel erg bedankt. Uh, ik gedaan. wens je heel gaan. veel succes met je autorijsschool samen met je man. En natuurlijk ook met gemeente Belang en Zandvoort. Dank je wel. Daar zou ook heel wat tijd in gaan zitten. Wel nee. Een paar uur per week maar. Dat is me ooit verteld. Het volgende onderwerp, dan gaan we naar René Eagle. En dat is uh, de Hospik Haarlem en Heemstede. En uh, we gaan nu naar uh, lekkere muziek. weer welkom bij het best beluisterde radioprogramma van ZFM Zandvoort. De muziek die we hoorden was van Paul Davidson met de Midnight Rider. We hadden toch een beetje rijden en de rijschool, dus het was weer een goede keuze. Mijn medepresentator is Richard Buitenhek. En uh, naast mij zit van Roosendaal. Tegenover ons zit René Igel van de Hospice Haarlem en Heemstede. Ja, wat is een hospice? Veel mensen zullen er misschien wel van gehoord hebben. Een aantal niet. René, leg eens uit. Uh, stichting Hospice is een stichting die met, uh, met vrijwilligers ondersteuning geeft aan mensen die terminaal ziek zijn en hun, uh, en hun familieleden. Hoe ziet zo'n hospice eruit? Uh, nou, de hospice op zich is een stichting en uh, die stichting die, uh, onze stichting heeft uh, ongeveer 90 vrijwilligers. Sorry. En uh, als wij een aanvraag krijgen voor ondersteuning uh, bij mensen die terminaal ziek zijn, dan uh, bezoeken wij die mensen gaan we kijken wat ze nodig hebben. En dan geven de vrijwilligers bij die mensen thuis ondersteuning. Of als het thuis niet gaat, dan kan de beslissing genomen worden om naar, uh, bijna thuishuis te komen. Voor de mensen die niet weten wat terminaal is. Vertel eens, wat, hoort, uh, wat voor mensen met welke ziektes uh, krijgen jullie zo uh, Terminaal betekent dat je in, het laat, in de laatste fase van je leven bent gekomen. Dus dat je uh, een ziekte hebt die niet meer genezen kan worden, maar waar je aan zal komen te overlijden. Oké. Okay. En uh, zo'n terminaal is, stel dat ik een uh, dat ik kanker heb, ik noem wat iets uh, naars. en ik weet uh, al een jaar van tevoren dat ik uh, ga overlijden, maar ik kan nog wel op vakantie bijvoorbeeld. Ben ik dan terminaal? Uh, ja, dat heet officieel dan pre-terminaal. Mm -hmm. Voor een opname in een, een bijna-thuishuis van de hospice... houden wij altijd aan dat je een levensverwachting hebt van drie maanden of korter. Mm -hmm. ja. okay. Voor ja. zover dat er voorspellen is natuurlijk. Ja. Als jullie, uh, vrijwilligers zijn wel uh, eerder... Uh, gaan zeg maar, bij adressen aan de slag die langer dan drie maanden een levensverwachting hebben. Maar wil je echt worden opgenomen in een bijna-thuishuis... dan moet je nog een levensverwachting hebben van drie maanden. Dat zeg je helemaal goed. Ja. Ja. En mijn ervaring is, ik heb ook wel eens verhaal gehoord van iemand... We dachten van nou, er is nog een, een of twee maanden levensverwachting. Um, en toen bleek het nog vijf jaar te zijn. Dat komt ook wel eens voor. Ja. Uh, hoe gaan jullie daarmee om? Ja, weet je, je moet je voorstellen, uh, als je in een bijna thuishuis wordt opgenomen, dan ben je echt uh, op een plek wat je laatste plek gaat zijn. Mm -hmm. En als blijkt dat je, uh, je heel, stabiel, heel stabiel bent, dat je dus echt wel weer een beetje opknapt, nog wel nog steeds ziek bent, maar wel uh, nog redelijk zelfstandig kan leven of. Uh, of langer te leven hebt dan klopt de setting waarin je dan bent ook niet meer helemaal, er komen daar steeds okay. nieuwe gasten worden ja. steeds nieuwe gasten opgenomen die wel al afscheid nemen van het leven en er mm. zijn ook familieleden omheen die bezig zijn met afscheid nemen dus als we merken dat dat aan de hand is dus dat iemand nog wat langer gegeven is in het leven, dan gaan we met elkaar kijken van hoe nu verder, wat is een betere omgeving om, om uh, verder te leven ja, logisch ehm ja. um... Kun je iets over jezelf vertellen? Wat, wat, wat ja... drijft jou? Hè? Ja, drijven. Ik wou ook zeggen ja, ja. het woord drijven, maar dat klinkt zo raar. Uh, wat, wat maakt dat jij, ja, dit, dit, dit werk, dit mooie werk doet? Ja, dan moet ik wel even nuance aanbrengen, want ik ben de coördinator van de Stichting Hospice. Mm -hmm. En ik ben een betaalde kracht. Ik werk daar okay. echt fulltime. Ja. Uh, hele dagen, avonddiensten weekenddiensten, dus dat is echt daadwerkelijk anders dan die 90 ja. vrijwilligers die echt zonder enige vergoeding uh, twee keer in de week vier uur dit werk doen, dus echt in één week acht uur dit werk doen, en daar kan ik natuurlijk wel iets over vertellen, zo van wat motiveert die ja. mensen? Maar nou? ik, ben, ik ben ook benieuwd naar jou, en dan gaan okay. we straks wel naar die vrijwilligers wat motiveert jou om coördinator te worden van ja. Stichting Hospice? ja ja, wat motiveert mij. Ik, uh, ik vind het heel prettig om uh, uh, met echte mensen bezig te zijn. Er zit geen enkele commerciële toon aan, dit mm -hmm. geheel. Dus, um, en mensen die terminaal ziek zijn en de, de naasten daaromheen... ...die hebben het niet meer over koetjes en kalfjes. Die zijn mm -hmm. wel echt bezig met uh, dingen die essentieel zijn voor hun op dat moment in dat leven. En wat het voor mij zo boeiend maakt is dat ik met al die verschillende mensen kennis maak en het, uh, het hele traject van het laatste stuk van hun leven mag ondersteunen. Ik vind het heel leuk om de vrijwilligers te faciliteren uh, om dit werk goed te kunnen doen. En dat betekent gewoon regelen en nog eens regelen, veel bellen, veel contact onderhouden met wijkverpleging, ziekenhuizen, huisartsen. En dat vind ik gewoon ook een heel leuk aspect. Ja. En wat is jouw achtergrond? Uh, ja, dit heeft niets met de zorg te maken. Ik ben echt manager. Manager? Ja. Uit het bedrijfsleven? Ja, ook uit het bedrijfsleven, ja. Wat, wat, wat voor werk heb je zo al gedaan? Uh, ja, ik heb in de kleding gezeten, ik heb bij de gemeente Haarlem gewerkt. Uh, ja, van alles en nog wat. Maar hier voel ik me thuis. Echt de zorg voor andere mensen en het faciliteren van mensen die die zorg moeten gaan geven gewoon oh, bijzonder. Uh, ik, ik, ik kan me ook voorstellen, misschien hoef, u hoeft u daar geen antwoord te hebben, maar, uh, geven, maar ik kan me voorstellen dat je een stuk minder bent gaan verdienen bijvoorbeeld ook. Ja. En, en hoe is dat voor je? Dat is helemaal oké. Okay. Ik okay. hou hier zoveel voldoening uit mijn werk. Dat, uh, hier kom ik graag met bed voor uit. Ook al is het salaris een stuk lager dan wat uh, ik gewend was. Hoe ja. ja. moeilijk is dat je zult ook jonge mensen hebben die ervoor kiezen om bij jullie te sterven. Ja, dat is wel maar een hele kleine groep okay. moet ik zeggen. Want die hebben over het algemeen een vrij groot uh, vangnet. Een eigen sociale, een sociaal vangnet. Dus die hoeven wat minder terug te vallen op de hospice. Het komt wel voor. Ja omdat het soms ook fijn is om gewoon mensen van buiten af te halen die niet zo dichtbij staan. Uh, en dat heeft altijd heel veel impact. De ja, circle of life, zou ik maar zeggen, als je ouder bent uh, kom je te overlijden, dat is logisch. Ja. Dat accepteren we allemaal. Maar als het de moeder is van uh, jonge kinderen, ja. dan is het voor ons allemaal even slikken. Ja. Dat voelen we allemaal. Ja. Maar ik heb mijn vader in de hospice gelegen. En dat heb ik doelbewust ook gedaan. Want een ziekenhuis. Ja, ik, ik vind dat niet echt een plek om, om dood te gaan. Want ja, het is steriel. Het is, het, is, het is allemaal regeltjes en weet ik het allemaal. Uh, kun je uitleggen aan de, aan de luisteraars waarom jij uh, zo graag zou willen dat de mensen in een hospice komen te overlijden? Ik heb zelf ervaring. Nou, dat is een wereld van verschil. Het is daar nou werkelijk geweldig Dag en nacht waren de mensen. En hoe moeilijk het ook was. Ik kon huilend naar, naar, de, naar de verpleging toe. Naar de, naar de vrijwilligers toe. En ze begrepen het zo. Omdat ze er eigenlijk ook middenin zitten ja. waarom zou jij je uh, familielid of wie dan ook naar de hospice doen um, nou ik ben eerst even geraakt door je verhaal wat fijn dat jullie het zo hebben mogen ja. ervaren want het is toch prettig als je het met elkaar mooi kan afronden ja. het geeft een hoop troost eraan. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja. dus dat heeft ten eerste um, ons hospice is opgericht om mensen in de gelegenheid te stellen om thuis te sterven in hun eigen omgeving met hun eigen spulletjes en hun eigen dierbaren om zich heen. Dat faciliteren we in eerste instantie. Dat is een hele klus, dus de vrijwilligers komen dan bij de mensen thuis... om dat te ondersteunen en om dat haalbaar te maken. Als mensen dat niet willen, als ze dat huis juist een beetje willen loslaten... of als het niet haalbaar is, dan is er een bijna-thuishuis. En bijna-thuis staat voor bijna net zoals thuis dus je mag inderdaad ook in een omgeving zijn, in het laatste stuk van je leven, wat zoveel mogelijk op thuis lijkt. Er zijn heel weinig spelregels. We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de gewoontes en het ritme van degene die in het laatste stuk van zijn leven is. En hun familieleden. Ja, dat gun je iedereen. Dus daarom zou ik zeggen, uh, informeer jezelf erover. Dat als je iemand in je omgeving hebt.. Of in je eigen familie, dat je dit kan aanreiken. Want dit is inderdaad wat je iedereen gunt. Om het met elkaar op zo'n ja, zo huiselijke manier in, af te intiem mogen ook, ronden. Ja, ja. Ja. Het is echt een huis inderdaad. Het is totaal niet een ziekenhuis. Je voelt je echt ja, beschermd door de vrede. Je kan gaan huilen, je kan boos gaan worden. Iedereen begrijpt je gewoon. Ja. En dat, dat is even het grote verschil met die steriele ziekenhuiskamers. Ja. Ja, en soms worden, gaan mensen ook gewoon met ontslag uit het ziekenhuis. Omdat het ziekenhuis niks meer kan doen. Ja. En dat is ook het grote verschil in, in een uh, er hoeft niks meer we zijn niet meer gericht op de ziekte van de mens maar op de mens zelf en dat de, de, behandeling hoef je ook vaak niet meer door te zetten nee ja. De concentratie wat dat betreft komt echt te liggen op het voorkomen van pijn of, of andere nare dingen. Dat is palliatieve zorg heet dat. Dat je mm -hmm. ja, dat iemand uh, zo gemakkelijk mogelijk maakt. Dat iemand zo min mogelijk hoeft te lijden. Ja. Misschien een moeilijk uh, onderwerp, maar ik gooi het toch maar even in zo op de zaterdagochtend. Uh, uit Hoe gaan je mm -hmm. daarmee om? <coughs> Nou, eigenlijk in de lijn van wat ik net al vertelde, wij hebben weinig spelregels. Wij mm -hmm. oh. volgen zoveel mogelijk uh, het ritme en de gewoontes van iemand uh, die we opnemen. Dat betekent dat wij daar ook zelf niet echt een mening over hebben. Dit is tussen de patiënt en de huisarts, okay. en de familieleden. En als die daarin uh, samen beslissen dat euthanasie op zijn plek is, of palliatieve sedatie, dan volgen wij daarin en dan ondersteunen we het zo goed als we kunnen. Ja. Ik weet wat het is, maar palliatieve sedatie, misschien heel even kort uitleggen? Uh, dat betekent dat, uh, dat je iemand uh, de medicatie geeft die hij nodig heeft om zo min mogelijk uh, te hoeven lijden. En soms betekent dat dat je helemaal onder zeil gebracht wordt. Dus dat, uh -huh. ja dat die pijn zo sterk is of het ongemak zo sterk is dat de enige manier om dat te voorkomen is dat je. Ja, eigenlijk min of meer in slaap bent. Ja, dus je kan het geen autonutie noemen. Het is niet iets actiefs, maar het is bijna nee, een soort passieve vorm van. Het is, geen autonomie, het is van, niet gericht op ja. de dood. Het is gericht op het afnemen of het bestrijden van pijn. Ja. Nou, nee. Volgens mij. Dan het een beetje helder, het verhaal. Hoe Uiteraard... kunnen de mensen jou bereiken? Heb je een website waar ze na naartoe kunnen kijken? Heb je nee. telefoonnummers? Ja, we hebben een website die heet uh, Hospice Haarlem EO. Om en omgeving? Ja, de hospice is gespeeld H-O-S-P-I-C-E. Daarachteraan meteen Haarlem. ...en de twee letters EO, dat staat voor uh, en omstreken. Is dat zonder punten ertussen? Zonder punten ertussen. Mm -hmm. En ons telefoonnummer... Punt NL? Ja, puntnl. Ja? En ons telefoonnummer, wat uh, dag en nacht bereikbaar is... ...is 023 532 0030. Uh, buiten werktijden krijgt u een antwoordapparaat... ...maar als u dat inspreekt... ...dan belt er altijd iemand uh, ja, binnen een kwartier terug... Okay, nou, heel erg bedankt. Dus wilt u zich uh, opgeven of wilt u informatie? Dan kunt u naar de website www.hospishaarlem.eo.nl of u kunt bellen met 023-532-0030. Nou René, heel erg bedankt. Nou, graag gedaan, dankjewel ja, dat ik wat ja. mocht komen vertellen. Ja, het is een prachtig onderwerp. en ja, Ik hoop dat, het, dat je nog lang dit werk mag blijven doen. En aan de ene kant hopen we allemaal dat we er niet terecht, komen. terecht hoeven te komen. Jezus. En aan de andere kant zijn we ontzettend blij allemaal dat het Als er wel is. Het is, dat is ja. altijd zo dubbel met dit soort onderwerpen. Kunnen jullie nog vrijwilligers gebruiken? Ja, we zijn op dit moment in Heemstede heel druk op zoek naar de vrijwilliger die de boodschappen wil doen ah, okay. voor het huis. Goed zo. Ja, nou, dank je. meteen bellen. Je zegt, ja. nou. Hartelijk bedankt. Het volgende, volgende onderwerp is uh, Fred Kroonsberg en Klaasje Ambrust. En dat gaat over, uh, dat heeft ook met ouderen te maken, de ANBO. En dat is een uh, vrijwilligersorganisatie die een prijs gewonnen heeft voor de beste organisatie van Zandvoort. En we gaan nu uh, naar lekkere MUZIEK <middels> En welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort. Nou, we zijn er weer in het laatste onderwerp uh, toe. En uh, Yvonne Roosendaal, die, uh, die is mede-presentatrice, die is ingevallen voor uh, Betty, Betty van der Forst. Ja, die hou je door taaien. Ja, sterk, uh, Betty. En naast mij zit Richard. Uh, Buitenhek. Buitenhek, ja. Buitenhek. En het laatste onderwerp, dat is de ANBO, want zij zijn uh, vrijwilligersorganisatie van het jaar uh, geworden. Die prijs is vorige week uh, zaterdag uitgereikt in uh, de haven van Zandvoort, de nieuw heropende haven van Zandvoort. Mm. En zij zitten hier, Fred Kroonsberg en Klaasje Ambrust. Welkom, ja. allebei. Ja, um, Klaasje, jij, uh, jij zit bij de AMBO, begrijp ik. En uh, ik begrijp dat jij de AMBO heeft voorgedragen. Kun je eens aangegeven wat de motivaties zijn? Ja, uh, ik ben is uh, nog niet zo verschrikkelijk lang lid van de AMBO. Ik heb het lidmaatschap van de AMBO ooit eens gekregen als verjaardagscadeautje. Ik heb nog nooit een verjaardagscadeautje gehad waar ik zoveel plezier van gehad heb. En waar ik nog iedere dag plezier van heb. Dit is misschien voor de mensen die nu luisteren op dit moment uh, een punt van overweging. Als je nou weer eens niet meer weet wat je, je ouders of grootouders in vredesnaam weer voor de Sinterklaas of de kerst moet geven, geef ze het lidmaatschap van de AMBO. Ze hebben er tot in lengte van jaren plezier van. Want lidmaatschap is dat niet per jaar? Dat is voor een jaar hier. Ja. Ja, ja, dus de rest ja, moet ze zelf jaar. betalen. Of kan je ook een levenslange nee, nee, uh, lid... Nee, nee, nee. Kijk, je geeft ze dus het lidmaatschap voor een jaar. Uh -huh. En dan krijgen ze vanuit Utrecht bericht of ze het willen verlengen. Ja, ja prima. Wat kost het per jaar? Richard, wat weet jij wel. Ja hoor, 35,45 euro. Oké. Okay. Nou, dan gaan we gelijk maar even door. Wat krijg je ervoor? En dan blijven we even Hollands. Wat, wat krijg je daarvoor als je zo'n heel jaar lid bent? Nou, je krijgt er uh, heel veel voor. Uh, ten eerste uh, ben je natuurlijk lid van een uh, landelijke belangenorganisatie. Uw stem in Politiek De Haag wordt gehoord. Er zit uh, belangenbehartiging bij als het gaat om zorg, pensioen en uitkering. Uh, er wordt gekeken naar openbaar vervoer, wonen en gezondheid. Je krijgt acht keer per jaar een AMBO-magazine. Je krijgt gratis advies, financieel, administratief en juridisch. Als wij als lokale organisatie wat willen weten. Je krijgt een fixe korting bij 15 zorgverzekeraars. We verzorgen lokaal belastinginvulling als je een bepaald inkomen niet te boven gaat. We hebben een deskundige hier, opgeleide deskundige hier in Zandvoort. Drie eigenlijk, maar één is er toegespitst om mensen ook te helpen waar het gaat om uh, huurtoeslag, zorgtoeslag, dus invulservice, laat ik het zomaar noemen. En uh, uh, het is natuurlijk ook leuk hier in plaatselijk vooral om aan een, een groot aantal activiteiten mee te kunnen doen. Mm. Dus dat is, dat is nogal wat. Kun je eens wat activiteiten noemen? Ja hoor. Oh, dat zal ik wel even doen. Ah, dus. Van dat heb ik ik doe ik aan heel veel activiteiten mee. Uh, die activiteiten die wij dus ontwikkeld hebben en die er dus waren... en de nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn... hebben mijn leven in ieder geval ontzettend verrijkt. Zo. Ze hebben... Uh, het Zanko voor Anker, dat vind ik zo'n mooie naam. Voor Anker, pas bij de leeftijd en pas bij Zandvoort. Hmm. Ik vind dat echt grandioos. Bestaat al 40 jaar. Hoeveel leden hebben het Anker? Ik geloof, de, hoe, 45, Vijfenveertig, 45, ja. Dan kun je klaar voor jassen of Britje. Iedere maandagochtend zwemmen. Voor een paar euro. Nordic wolken busreizen meedoen, zelfs vijfdaagse vakantiereis. Er zijn gezellige bijeenkomsten. We zijn dit voorjaar gestart. We hebben een enquête gehouden onder de leden. En er zijn vijf nieuwe activiteiten naar voren gekomen onder de naam vliegwielactiviteiten. En die activiteiten bestaan uit theaterbezoek, museumbezoek, stadswandelingen, fietstochten en gezamenlijk ...uit eten gaan waarbij we ook nog de plaatselijke horeca's duinen. Al die activiteiten die voorzien echt in een behoefte. En het is heel belangrijk dat je dus na je pensionering niet in een isolement geraakt. Geraakt. Als je lid bent van de AMBO, is dat dus absoluut niet nodig. Er zijn zoveel activiteiten, er is altijd wel iets van je grading bij. Ik, de AMBO, het lidmaatschap van de AMBO, dat voelt als een kledingstuk. Wat heel lekker zit... En wat je je heel graag draagt en waarin je je heel prettig voelt. Mm, wat een uh, mooie... Uh, je bent er heel tevreden over. <lacht> ja, ik ben heel enthousiast. Ja. Anders had ik ook de AMBO niet voorgedragen voor de prijs. Wat, wat zit jij ook in de organisatie van de AMBO? Ja. Wat, ben, wat doe je daar? Uh, nee, niet van de AMBO zelf, maar van de activiteiten. Oh, je bent een van de activiteiten. Ik ben een, uh, ja. Maar onze vijf, zes bestuursleden. Nou, dat heb ik... Gisteren hebben we een vrijwilligersgezellige uh, koffieochtend gehad. En daar heb ik het wel even naar voren gehaald. Uh, de vrijwilligers van de AMBO die konden niet zo draaien als ze nu draaien, als ze niet zo'n grandioos bestuur achterin hadden. Kijk, dan gaan we even naar Fred. Want Fred, jij zit in het bestuur? Wat is jouw functie in het bestuur? Ik ben uh, sedert uh, mei officieel voorzitter okay, van deze club geworden. En uh, het, is, uh, het is inderdaad uh, ook bestuurlijk een warm bad waar ik in terecht gekomen ben. Ja, wat zat je al eerder in het bestuur? Uh, nee, ik zat uh, een aantal jaren geleden in, in de Raad voor de Partij van de Arbeid. En na elf jaar vond ik het wel genoeg heb een periode dus heel veel energie gestoken in een stukje land in Frankrijk en later in een huisje in Slovenië. Maar toch gaat het dan weer kriebelen en komen al je, je, je neigingen om je weer te manifesteren met je kwaliteiten komen weer naar boven. Dus uh, heel leuk is het. Ja, leuk. En Yvonne, jij zit toch al in die, uh, in die structuur in, in Zandvoort. Je weet er veel uh, vanaf. Uh, hoe, hoe is voor jou de positie van Anbo in Zandvoort? Ja, heel erg sterk. Heel gedreven. Heel gepassioneerd in Inderdaad. En dat vind ik het leuke van een dorp. We, we blijven een heerlijk dorp. En iedereen kent iedereen. En als je dat niet kent. Net wat Klaasje zegt. Ja, dan word je gewoon lid van de AMBO. En dan is je sociale contacten worden uitgebreid. En er zit altijd iets bij wat jij leuk vindt. Ook al ben je misschien een, een beroepszeikert. Om maar even zo te zeggen. <lacht> maar dan is er toch nog wel iets dat je denkt. Nou dat was wel leuk. Ik bedoel, snap je. Iedereen is, is, is welkom daar. En ja het is, het is inderdaad een soort warme deken. Van, van mensen die elkaar steeds beter leren kennen. Ja, oh, ja. Zijn we zijn een hele grote familie. Ja. ja. En uh, stel dat ik uh, lid wil worden, hoe, hoeveel lentes uh, moet ik dan jong zijn? Van vijftig, Fred. Van 50. Oh, 50. Ja, ja, nou, ik ben twee vijftig. Dus, nou, oh, nou uh, kijk, meteen lid worden, dan ja, we 50%. we de ja. <laughs> Nou, misschien gaan we dat we doen. <laughs> nou jongens, de tijd zit erop. Uh, Willen jullie nog iets, uh, laatste mededeling doen? Uh, ik had nog wel een mededeling. Uh, we hebben een uh, uitvoering van het uh, AMBO-koor. En dat vindt plaats op woensdag 14 december om half drie in de krocht. 3,5 euro kost het slechts als mensen willen komen. Graag. Het is heel erg leuk dat dat ook... Uh... ...met een behoorlijk aantal bezoekers wordt, wordt gelardeerd. En verder is er een kerstfare van dansschool op Dolderman... ...en daar kunnen al onze leden korting krijgen. En dat vindt op zaterdag 17 december plaats om 8 uur, ook in de krocht. En dinsdag 22 december gaan mensen een kerstdagtocht maken naar Paleis Het Loo. En woensdag 21 december om 3 uur gaan een hele grote ploeg gaan uit eten... ...bij Brasserie, plaats Tea tot half 6. En uh, dan is er nog op vrijdag 6 januari onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Nou, dat, is, dat klinkt. Ik krijg Super. nu al helemaal zin. Ja. <laughs> ik zal nog twee dingen even noemen. Dus 14 december om half drie uh, speelt uh, of zingt het uh, koor voor anker. De toegang is 3,5 euro. En de kerstwaren is op zaterdag 17 december om om 8 uur. Jij wilde ook nog wat zeggen? Ja, ik wou nog even dan eindigen met een kreet. Die heb ik zelf bedacht, daar ben ik er echt wel een beetje trots op. Zonder vrijwilligers zakte onze maatschappij niet tot de enkels, maar tot de oren weg in de klei. Waarop iemand tegen mij zei, in Zandvoort hebben wij alleen maar zand. Waarop ik zei, nou wie de behoefte aan heeft, gaat maar voor spelen. en steekt daar zijn kop maar in. Nou, dat is een mooie afsluiting. We gaan uh, na de muziek uh, nog even naar de mededelingen en we gaan nu luisteren naar Earth and Fire met Memories. En welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort en uh, Yvonne, Jij hebt nog even een kreet van de week. Ja, info van de week. Wist u dat insecten geen rood kunnen zien? Een rood voorwerp, weer kaats, alleen de korte golven van het licht terug. En de bron is uh, grasduinen, dat leuke blad wat uh, okay. altijd heel veel informatie geeft. Nou, doe voordeel mee en We gaan nu naar de agenda van de komende week. En dat is, uh, beginnen we met vandaag. Om half twee tot drie uur hebben we een rondleiding door de geschiedenis van Oud-Zandvoort. Het begint bij het Zandvoort Museum. De prijs is voor 2.25 en daarna gaat u richting Zandvoort zelf. Zaterdag 3 december van 12 tot 4 is het evenement de sinterklaas Sinterklaassurprisekar. Ja, ja. In het centrum van Zandvoort komen twee zwarte pieten toveren uit deze surprisekar. Ballonnen tevoorschijn. En de pieten veranderen in een handomdraaide ballon in leuke beestjes. Dus nou, dat is geweldig. Dus ik zou zeggen... Johes, nou, voor mij trekt het je helemaal aan, uh, Yvonne. Het, uh, ook nog vanmiddag uh, hebben we om 1 uur tot 4 uur hebben de Varte, Zwarte Pietenband, de Muggenblazers, en die lopen rond in, het, in Zandvoort. En die zullen het wel koud hebben. Die komen toch wel mooi. Van Spanje. Ja. Toch wel, uh, dus ik ben blij dat ze een beetje rondlopen. Want dan krijgen we onderkoeling. En, nat. en zondag, 4 december, uh, mensen die lekker willen wandelen. Een wandeling met natuurgidsen in de achtertuin van Zandvoort. De Waterleiding Duinen. Bezoekerscentrum De Oranje Kom Daar moet je wel even heen gaan Dat ligt in een vogelenzang en het is gratis En dan hebben we nog een optreden van de Zwarte Pieter Orkest Alle Tonen Mooi dat is op zondag 4 december In het centrum van Zandvoort En die loopt ook door het centrum En we kunnen nog naar de Cinema Nostalgie Met een White Christmas in het Circus Theater Voor de prijs van 7 euro En je kan ook nog volgens mij mee met de belbus Maar dan moet je wel even bellen Dat is 023 023 173. Het klinkt als een liedje. Dus doe dat even en hang heerlijk gezellig. Ik haal een kopje koffie en je ontmoet natuurlijk de andere mensen. Altijd leuk. En dan hebben we weer een poppentheater in het Zandvoort Museum. Dat is, uh, kost maar 50 cent. En dat is altijd om half twee woensdag, uh, nu woensdag 7 december. En dat uh, is altijd de eerste en de derde woensdag van de maand. Dan krijg ik even onder mijn neus geschoven. Want dat kan heerlijk. Altijd en eeuwig bij Radio Zandvoort. Dien het in. Gooi het door de deur heen. Maakt niet uit. Wij vertellen het volgende week. Het volgende uur. Oh, Yvonne. De leesbril, de leesbril. Uh, tegen hem, nu staat Leo Heino hier. En hij gaat vertellen bij Oud Zandvoort. En ik zou zeker gaan luisteren. Want deze man is een legende. En dan hebben we de. Kerstcadeaumarkt in de Bodaan. Hier vindt u kleine cadeautjes, bloemstukjes, hieraan en vele andere artikelen die er te koop zijn. Er is voor de verloting van de. Uh, er is een verloting van, met mooie prijzen. Natuurlijk is er ook koffie en er zijn zelfs al oliebollen. Jij bent goed in Frans, hè, Richard? Nou, goed. <laughs> We hebben 7 december om half acht weer de filmclub Simon van Kolm. En dan is het uh, dit keer. Luc ja. Ami oh Dank u. De Waalse film volgt Cyril, een twaalfjarige jongen die maar één ding wil: namelijk zijn vader terugvinden die hem in een kinderhuis heeft gestopt. Zijn, zijn, tijdens zijn zoektocht ontmoet hij Samantha. Ze runt een kapperszaak en is bereid om hem in het weekend in huis te nemen. Cyril beseft nog niet dat Samantha echt om hem geeft, maar heeft tegelijkertijd haar liefde nodig om zijn woede ten opzichte van zijn vader te sussen. Nou, dat, dat wordt dan een pittige film. Oké, okay, nou nog eentje en dat is de Meezingavond in café Omstee. Uh, gaat u, uh, het is uh, een gezellige avond. Het vindt elke tweede vrijdag van de maand uh, plaats. En we gaan uh, even naar de afkondiging. Uh, nou, in ieder geval uh, mede-presentatrice Yvonne Roosendaal. Heel ja. erg bedankt. Uh, ja, Richard, Yvonne, je, Hartstikke leuk gedaan hier. Dat je de snow zo snel uh, in wilde schieten. Uh, we hebben dan nog Yvonne Roosendaal en Ellen Jansen. Die doen de redactie. Henny van der Leden heeft uh, de koffie gedaan. En de thee. En ze heeft ook nog een stukje gepresenteerd. En uh, nou, we gaan nu naar de muziek. En ik wil iedereen een hele goede week wensen. En uh, vanuit hier, het studio. En, uh... en Jan, bedankt voor de techniek dat je zomaar ingesprongen ben, aankomen, rennen vanuit een paar honderd meter verderop. Je hebt de uitzending gered. Dankjewel. En de muziek die we gaan luisteren, dat is nummer 1 van de 2000, dat weet ik al. Queen met Bohemian Rhapsody. Ik was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 En in de ether op 106,9. Straks meer. Zie Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Mark Visser met het NOS journaal. Bij TomTom Tom verdwijnen de komende tijd honderden banen. De fabrikant van navigatieapparatuur schrapt 457 arbeidsplaatsen, waarvan de helft in Nederland. Zo'n 250 mensen worden ontslagen, de andere banen verdwijnen via natuurlijk verloop. TomTom Tom wil volgend jaar een besparing van 50 miljoen euro realiseren. Het bedrijf zegt ook te reorganiseren om slagvaardiger en transparanter te worden. Opnieuw is een directeur van de Veldhovense verslavingskliniek Addiction Care in opspraak geraakt. De man van 30 wordt verdacht van poging tot moord. Hij zou in augustus na een kroegruzie met zijn auto een vol terras zijn opgereden. Vandaag staat de man voor de rechter. Twee weken geleden werd een andere directeur van de verslavingskliniek op Schiphol opgepakt. Hij probeerde een KLM-vliegtuig de nooddeuren te openen en de cockpit binnen te komen. Eerder verklaarde oud cliënten en oud-wetnemers al dat er allerlei zaken bij Edition Care niet in de haak waren. Kleine bouwbedrijven maken toptijden door. Sinds het begin van vorig jaar steeg de omzet met 16,5%. In het derde kwartaal werd zelfs een recordomzet geboekt, zegt het economisch bureau van ING. De kleine bouwbedrijven doen het veel beter dan de grote, ze hebben minder last van de conjunctuur en profiteerden van de tijdelijke btw-verlaging. Die is inmiddels weer op het oude niveau. Het Nederlands hockeyelftal heeft nog een kans om zich te plaatsen voor de finale van de Champions Trophy in Nieuw-Zeeland. Oranje verloor eerder vandaag met 4-2 van Australië en staat met 1 punt op de laatste plaats in de finale pool.